Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grütke. Goedemiddag, waarom is er alleen bij orthodox gelovigen in Nederland... discussie over inenten? En wat blijft er zo magisch aan Bob Dylan, ongeacht hoe hij zingt? Nu is het NWS Journaal met Renata Evers. Minister Dijzelbloem noemt de manipulatie met rentetarieven bij de Rabobank schaamteloze fraude. De Rabobank heeft schikkingen getroffen voor in totaal 774 miljoen euro vanwege fraude met belangrijke rentetarieven. Dijzelbloem heeft er geen goed woord voor over. Dat het eigenlijk onbestaanbaar is dat deze kwestie zo lang heeft kunnen voortbestaan binnen de Rabobank. Niet alleen de Rabobank, maar ook andere banken. Maar het heeft echt jaren geduurd voordat het werd aangepakt. En dat heeft het vertrouwen van burgers en klanten van banken opnieuw geschaad. Buitengewoon ernstig. Dijsselbloem vindt de boetes die zijn opgelegd aan de bank terecht. En hij respecteert de beslissing van bestuursvoorzitter Moerland om op te stappen. Van het boetebedrag gaat 70 miljoen als schikking naar het Nederlandse Openbaar Ministerie. In ruil daarvoor volgt er geen strafrechtelijk onderzoek naar de bank. De Hoge Raad moet de Nijmeegse Scooterzaak laten overdoen. De vrijspraak van het veroorzaken van een dodelijk ongeval... is onvoldoende gemotiveerd, zo schrijft de advocaat-generaal in een advies. En zo'n advies wordt meestal door de Hoge Raad overgenomen. Twee Nijmegenaren van 18 en 19 jaar wilden in januari 2010 een hotel overvallen. Toen ze een politieauto tegenkwamen, gingen ze er vandoor op een scooter. En daarbij botsten ze op een voetganger die later aan zijn verwondingen overleed. De twee werden vorig jaar veroordeeld voor het voorbereiden van een overval en mishandeling. Omdat niet vastgesteld kon worden wie de scooter bestuurde... werden ze niet veroordeeld voor de dood van de voetganger. Reisorganisatie Isropa heeft uitstel van betaling aangevraagd. Isropa was specialist in reizen naar het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Cyprus en Turkije. Door de schuldencrisis op Cyprus en de onrust in landen als Egypte, Turkije en Syrië... liep het aantal boekingen bij Isropa sterk terug. Maar dat was niet de genadeklap, zegt de organisatie. Daarna kwam in Nederland een calamiteit... Faillissement van een aantal reisbureaus en met name van OOAD met de Global Reisbureaus, waardoor Isropa niet betaald werd, wat ook nog de nodige schade opleverde. De schade van het OOAD faillissement bedroeg een ton. Isropa hoopt nog op een doorstart. Bij de reisorganisatie werken 20 mensen. Mensen die al een reis hebben geboekt bij Isropa kunnen een beroep doen op de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Een rechtbank in Zuid-Afrika heeft twintig blanke extremisten veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 35 jaar voor hoogverraad. Ze wilden de door het ANC geleide staat omverwerpen en alle zwarte mensen het land uitjagen. Vier mannen kregen 35 jaar. Zij waren ook van plan om oud-president Mandela te vermoorden. Ze waren vorig jaar al veroordeeld, maar de strafmaat was nog niet bepaald. Ruim duizend mensen in Drenthe zitten zonder water na de storm van gisteren. En door de hele provincie zijn waterleidingen geknapt, zegt de waterleidingmaatschappij. Door die storm zijn die bomen flink tekeer gegaan. Daardoor gaan ook de wortels tekeer en die uh, nemen uh, die trillingen over op de waterleiding. Waardoor uh, op een aantal plaatsen de leiding knapte. En op veel plaatsen zijn ook bomen ontworteld. En die hebben ook de waterleiding meegenomen die daardoor gebroken is. Mensen kunnen gratis 5 liter flessen water ophalen. Waarschijnlijk heeft de helft van de getroffen Drenten binnen een paar uur weer water uit de kraan. Het weer, zonnig, maar hier en daar ook een bui. Het is ongeveer 13 graden. Vannacht koelt het lokaal af tot 5 graden. Morgen is het overwegend droog met veel zon. En het wordt ongeveer 12 graden. Donderdag neemt de kans op regen weer toe. Bob Dylan, op dit moment in Nederland, blijft een held... voor Tim Knol, Armand, Mark Lotteman en Arie de Reus. Hoe hij ook ziet.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 Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom. Gisteren stierf een meisje aan de gevolgen van Mazelen. Bij ons de gast is Renier van Kooten... herstelt een predikant uit Apeldoorn. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dank u. Wat dacht u toen u het hoorde? Ik had twee gedachten. De eerste gedachte was... Uh, Tjo, wat erg. Dit had niet hoeven te gebeuren in deze tijd. En de andere gedachte... ai, de ouders, ik hoop niet dat ze op een verkeerde manier uh, ermee om zullen gaan dat het uh, erg tot schuld wordt. Maar ondertussen heb ik vandaag weer andere berichten gehoord. En uh, Bob Dylan staat deze week in de Heineken Music Hall in Amsterdam. De zaal is als vanouds afgeladen vol, maar zingen kan die eigenlijk niet meer. Hier aan tafel, tafel zanger Tim Knol. Tim, ben je erbij morgen? Helaas niet. Nee? Had je erbij willen zijn? Heel erg graag, maar ik, morgenochtend vlieg ik naar New York. Dus heel, helaas. Hel, jammer nou toch. We hebben nog een andere show mee te pakken deze tour. Ah vroeger ook wel de Nederlandse Bob Dylan genoemd. Is dat nog steeds een erenaam? Uh, ja, als je het over die oudere oude Bob Dylan hebt, dan, uh, dan wel. Ja, dan wel. Maar <laughs> ja. ik, ik heb het dus over de jongeren. Hè? Ja. Een beetje in, ik weet de jongeren. Of... Ja. Zark, zanger Mark Lotterman, je bent 22 keer naar een concert geweest van Dylan. Ja, en klopt. Je hoort, ga je er ook een 23e keer naartoe? Ja, morgenavond. Ja. Morgenavond. En verzamelaar Arie de Reus met een hele collectie spullen hier op tafel van Dylan kijkt ook uit naar het concert. Jazeker. En gaat er ook heen. Ja, het wordt mijn 61. 61 goed. <laughs> goed. Nou, daar komen wij niet overheen. Nou, wij mogen iets bijzonders weggeven: het album Another Self-Portrait Volume 10, een zogenaamd Bootleg album. Wilt u daar kans op maken? Ga dan naar de site: dit is de nu. Ja. Ja, maar... In Tolen is zaterdag een 17-jarig meisje overleden aan de gevolgen van Mazelen. Het meisje was al een tijd ziek en ze was niet ingeënt tegen Mazelen. Het is het eerste dodelijke slachtoffer van de Mazelenepidemie. De ziekte heeft vooral de Bijbelbelt getroffen. Daar wonen veel gelovigen die hun kinderen niet inenten. Ja. Wij geloven in een God die ons leven dagelijks onderhoudt. Heel veel zegeningen schenkt. En zullen we dan bij ziekte zeggen van nou daar gaan we op vooruit lopen. God heeft nooit bedoeld, daar ben ik absoluut van overtuigd, dat deze kinderen zo lijden. Als tegelijkertijd in een wereld waar God ook iets mee te maken heeft in mijn ogen. Ja. ook voor gezorgd is dat er vaccins zijn. En wij praten met Reinier van Kooten, hersteld hervormd predikant uit Apeldoorn. U komt met uh, enige regelmaat mensen tegen die tegen inenting zijn. U zei net al, ik heb er een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant, het is niet nodig. Aan de andere kant, ik hoop maar dat ze zich niet schuldig voelen. Ja, als het vanuit oprechte overtuiging is. Maar dat zal meestal zo zijn, lijkt me, want anders neem je zo'n risico niet, toch? Er is verschil. Er zijn er voor wie het een dogma is, je mag niet inenten. En er zijn ook mensen, nou, kinderen van hen, die dat meekrijgen... Uh, en het doen omdat het zo gesteld wordt. Een soort sociale, sociale druk? Een soort, ja, een sociale druk. En, uh, maar in dit geval ligt het nog anders. We zouden eigenlijk dit gesprek los moeten maken van dit overlijden. Dit meisje is gehandicapt, uh, spierziekte... En vanaf in een rolstoel, hè? In een rolstoel, verlamd van onderen. En vanaf de zomer was ze al ziek. Uh, dus ontstekingen, ik ga uiteraard medisch niet in details... En daar is op het laatst mazelen bijgekomen. Het is een soort druppel geweest. Ja, zoals je ook van andere dingen, longontsteking noem maar op, kunt krijgen. Dus ja. uh, juist uit respect, uh, het was een heel lief integer meisje heb ik gehoord. Maar ook uit respect voor die ouders zou ik de discussie... van. Oké, okay. nou dan koppelen we het los. Maar dan gaan we het over inenting in het algemeen. En u, u, u bevindt zich toch wel in die orthodox-christelijke kringen... waar mensen zich bevinden die zeggen van het mag eigenlijk niet van God. U zegt het mag wel. Ja, uh, ik denk voor de, uh, voor de luisteraar belangrijk is om de kerkelijke kaart uh, wat helder te maken. Zelf kom ik uit de hervormd gereformeerde kring, de, de orthodoxe groep binnen de hervormde kerk. Uh, ja, ik ben als kind ook ingeënt, daar was het over het algemeen geen punt. Nee, het uh, is meer de reformatorische hoek die nog weer rechts daarvan zit om het even simpel ja, te houden. Gereformeerde gemeente, oud gereformeerd enzovoort. Ja, ja, maar de vraag is, kunt u hen overtuigen? Uh, het overtuigen is in die zin lastig. Als ze openstaan voor argumenten, dan moeten ze snel mee. Want wat is uw argument tegen hen? Wat zegt u tegen ze? Nou, punt één. Het speelt alleen in Nederland. Uh, dus het is voor de wereldkerk helemaal geen probleem. Dus het is echt waar? ook niet in Schotland of nee, Amerika? Is nee. allemaal alleen hier? Alleen hier. En ik kan het heel goed begrijpen dat het hier gekomen is. Uh, het is namelijk toen de Engelse arts overleed... die... Uh, de vaccinatie uh, tegen pokken ingevoerd had... dat uh, de hoogleraar interne geneeskunde in Amsterdam... naar aanleiding van zijn overlijden een, een bijeenkomst gehouden heeft... waarin deze man uh, bijna vergoddelijkt is. Hm. Uh, die had het mensdom gered. En toen is er de reactie gekomen vanuit de revijkringen... Dokter Kappadoodse, Abraham Kappadoodse... die uh, daartegen ingegaan is. Gewoon de sfeer. Ik, ik kan er iets in meevoelen... Uh, als ik terugdenk aan de eerste uh, harttransplantatie in Zuid-Afrika... en hoe toen Barnard uh, opgehemeld Dat werd. Dat was de arts die die transplantatie ja. uitvoerde? Die ah, werd vergoddelijk, zegt u, en dus, daar richt het verzet zich tegen? En heer. daar richt het verzet. En het ellendige is... Uh, dus het is een emotioneel gebeuren, wat heel begrijpelijk is... Uh, dat op een gegeven ogenblik komt het er los van te staan. Oh ja. Maar het argument dat ik altijd hoor van mensen uit die kring is... als je je inent, dan breng je ziektekiemen in je eigen lichaam weliswaar wel heel weinig. Maar dat mag principieel niet, is de redenering vaak. Ja, het een wordt bij het andere gezocht. Het, het meest centraal is de tekst van de heer Jezus uit Marcus 2. Uh, die gezond zijn, hebben de dokter niet nodig. Ja, het, het is absurd voor woorden eigenlijk om die tekst te hanteren. Uh, hij heeft juist een, een, een tollenaar gered, Levi. Gaat in dat huis naar binnen. Zijn vrienden komen er ook bij. Dus het is een heel ver, uh, verzameling van zondaren. De fariseeën zeggen dan... Goeie dag, moest kijken wat voor figuur Jezus is. Alleen maar zondaren. Ja. En dan zegt Jezus, ja die gezond zijn... Ja, jullie zijn zo goed. Dus die tekst is vol, volslagen uit zijn verband gerukt? Volslagen uit zijn verband gerukt. Oh ja. En toch leeft het nog steeds in die Bijbelbeeld, de gedachte? Ja, omdat men dus verantwoordelijkheid en afhankelijkheid... Uh, tegenover elkaar uitspeelt. Terwijl dat in de Bijbel uh, geen tegenstelling is. Bijvoorbeeld het bevel in de oud-testamentische wetten. Als je een huis ging bouwen, je had een plat dak... moest er een reling omheen, deed je dat niet... en viel er ooit iemand van af dan was jouw ja. uh, doodslag aan te rekenen. Ja. Maar meneer Verkoot speelt niet ook een rol... dat, bij de, Grifmeer, kijk, die, dat de, de gemeente, want die zit natuurlijk sterk in Zeeland in de omstreken... dat die natuurlijk een neiging heeft tot wereldmeiding. En dat die, die laten we zeggen, de protestantse kerk in Nederland... en andere kerken, steeds wereldlijker zien worden. En dat ze dus de neiging hebben te denken... daar moeten wij niet aan meedoen. Nee, dat ik, wil, de, want de wetenschap wordt natuurlijk op de troon gezet, hè, dus Barnard en anderen. Die, die wetenschap wordt op de troon gezet, dat zegt u ook. Zo, zo kijken ze er naar. En dat ze dan denken, daar moeten wij niet aan meedoen, aan die wetenschap op de troon zetten. Speelt dat nog een rol? Uh, kijk, als, dat, als het nu zich verhevende, dan zou ik uw redenering kunnen volgen. Maar het is vooral in de negentiende eeuw ontstaan. Zeker. Ja. En zo gevoelsmatig mee gaan leven. Goed. <lacht> With a worried mind No one in front of me And nothing behind There's a woman on my lap And she's drinking champagne Got white skin, got assassin's eyes I'm looking up into the sapphire tinted skies I'm wild-dressed Waiting on the light Standing on the gallows with my head in the mood Any minute now I'm expecting all hell to break loose People are crazy and times are strange I'm locked in tight, I'm out of range. The losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight. I'm out of range. I used to care, but so you Things Have Changed, Bob Dylan, hij is in het land voor twee concerten, morgen en overmorgen in de Heineken Music Hall. En wij zitten hier met een goed gevulde tafel met singer-songwriters en de grootste Dylan-verzamelaar van Nederland om te praten over het icoon. Armand, Tim Knol, Mark Lotterman en Arie de Reus, hartelijk welkom opnieuw. Ja, Things Have Changed, inderdaad, nummer uit 2000. Je hoort al een beetje dat zijn stembanden niet helemaal meer je dat zijn. Hoe luisteren jullie ernaar, Armand? Uh, ik luister niet naar dit soort de Bob Dylan. Nee, <laughs> nee? Dat kan niet meer? Nee, nee, nee. nee. Ik vind die, uh, die uitspraak uh, van... Uh, um, uh, een van de laatste LP's, uh, dat is een verhaal, uit de Chronicles, uit zijn boek. En uh, daar uh, zegt hij dat uh, Daniel elke dag verwacht... dat hij binnenkomt met een liedje zoals Masters of War... of Hard Rain's Gonna Fall... Maar hij kan het nou helemaal niet meer. Nee, nee. En dat, dat is de horen. Ari de Reus, denkt u er ook zo over? Nee hoor, nee, nee? helemaal niet. Het is, dit is prachtig. Ja? Hij Nog steeds? Er, hij heeft er een Oscar voor gekregen. Voor dit nummer? Voor dit nummer. Die Oscar ja. staat altijd op het podium naast hem. Ja, maar zo Mark, Mark, Mark Lotteman, het, het klinkt niet meer zoals de jonge Dylan, toch? Nee, het klinkt anders, maar dat is me goed ook. Want mensen veranderen worden ouder. Ja? En zo ook Bob Dylan en zo ook zijn tekst. Maar ja. ik vind het fantastisch. Ja, en Tim Knol, hoe, hoe, hoe luister jij? Ik luister hier minder vaak naar dan zijn oude werk. Maar ik, ik vind het wel... Ik, die band is onwijs goed. en ik vind, ik vind hem hier ook heel mooi zingen. Ja? Ja. Je hoort ja. wel een beetje de lucht over zijn stembanden. Ja, maar Dylan heeft wel een verschillende stemmen gehad in de loop der jaren. Ja. Na, de, uh, hoe heet het ook weer? Die Nashville... Uh, uh, ja, yeah. Die, die plaatst ook totaal anders dan daarvoor. Qua stem ook. Ja. Ja. Vanaf zijn eerste OP is er steeds zijn stem aangepast aan, aan de plaat. Je kunt de plaat bijna herkennen aan de stem die hij gebruikt. Absoluut, ja. ja. Nou, wij mogen iets bijzonders weggeven. Het album Another Self-Portrait Volume 10. Een bootlegalbum. Als u dat wilt hebben, ga dan naar de website dit is de dag Nu en vertel even waarom. Laten we eens even luisteren naar een evergreen die iedereen kent van Dylan. How many roads must Ja, de hoe oud was hij toen? Die uh, 21. 21 ja, dus dit, helemaal... is, dit is gepikt, hè? Armand, ja gepikt? Ja, dit is gepikt, ja. Dit is niet ja. waar. Dit ja. <laughs> many oh. oh. ja, de roads... Uh, ik kan is lied ook nog zingen, ook zingen. <laughs> He, zingen. Het is van Porter Wagoner. En het is uit 1954. How many times have you heard a man say? If I had his money, I would do things my way. But little they know that it's so hard to find. One rich man in ten with a satisfied mind. En zo is het ook met bijvoorbeeld nummer 2 Ramona. Ramona, come closer. <laughs> Dat was eigenlijk Anita, you're dreaming. Waarvoor <laughs> <laughs> ja, da, da, da. Dus, we het uh, nu gaan hebben over de originaliteit... wil ik eigenlijk nog eens even luisteren naar <laughs> Blowing in the Wind in uh, oktober 2013. In I'm in a tans, and Mark Lanteman, wat voel je als je hier naar luistert? Ik heb heel veel zin in morgenavond. <lacht> ja. Ik, zin in morgenavond het ja. Ja. Ik kan ja. niet anders zeggen. Ja, ja, ja. Ik ben helemaal uh, excited. Ja, ja? wat? Ik, ja, het is fantastisch. Er is, er is niemand die met, met zoveel uh, overtuiging zingt als Dylan. Hij meent elke fractie van de seconde die hij zingt. Ja. En dat ja, is echt hij, ongekend. Hij en, oor... en, en, en, en zijn stem klinkt niet mooi, maar mooie muziek is ook niet altijd. Nee, maar nee. hij zegt ook dat hij, dat hij zijn liedjes nooit hetzelfde wil zingen als de keer daarvoor. Weet nee, nou, dat lukt dan goed. En ja, want dan <laughs> zeg ik, ik heb van Dylan heb ik een heleboel geleerd. Ik heb van Dylan geleerd om een steuwje ritme te slaan en ram door die maat heen te zingen en zo. Maar ik vind dat hij het zelf tegenwoordig een beetje overdrijft. Ben je weet, wel want, fan? Uh, ja, ik ben een, uh, uh, ja, uh, Op elk optreden speel ik toch minstens een stuk of drie nummers okay. van Bob Dylan. Oh, mag ik even, ja. even uh, ja. uh, voorhouden dat die stem van Bob Dylan is altijd omstreden geweest. Je hebt dat andere ja. icoon van de popmuziek, dat is Frank Zappa, En ja. die heeft ooit een nummer gemaakt op Flex. de plaat. Ja. Precies, Flakes ja. op Shatje Booty met Adrian Ballou... de beroemde gitarist van King Crimson en David Bowie. Die doet die stem ook na... Ja en die doet dan eigenlijk van het ja. een soort uh, oplichter. Paul zijn we zijn we. Ook, hè? Ja, ja. dus ja. je kunt ja. je afvragen of dat iets aan die stem afdoet. Ja. Want ik ben het wel met Mark Lotteman ja. eens. Kijk, mensen worden ouder en je kunt, nou, je jullie, kunt uh, natuurlijk uh, zeggen... Of, of dat dan zou je moeten stoppen. Muziek. Nee, nee, dat vind nee, ik nee, ook maar, nee, niet. Maar Tim, wat wil nee, nee, je dan er nog de magie van zo'n stem? Want laten we eerlijk zeggen... Nee, maar we, die man heeft dan niks meer te bewijzen aan ons. Ik bedoel, Hij heeft nee, een prachtige nee, plaat gemaakt. Hij schreef The Times Are Changing, dus hij mag alles. Hij mag alles, oké. hij mag ook echt alles. Wie zijn wij hem te zeggen? Je mag niet nu op posten om je stemmen goed is. Dat vind ik echt onzin. Nee, wat is dat het fenomeen dat we dat ook van hem accepteren? Hij zingt met de stem van de waarheid, zegt mijn groete vriend ja, Bert van ja, de Kamp. En, en, en de stem van de waarheid is geen mooie stem. Nee, maar wat, wat, is, wat is de stem van de waarheid van een mens die heel veel meegemaakt heeft? Ja, ook, ja. Ja. ja. Moet je het zo zien? Ja. ja. En, en Mark, 22 keer al naar concerten geweest? Ja. Nou, en... en is er, is er dan iedere keer een nieuwe Dylan te horen? Dat het ja, ja, het is altijd weer de, soms... Uh, ik heb hem in Amerika gezien de laatste keer. En het was uh, de eerste vijf liedjes, denk ik. Oh, het wordt zo'n saai. weet je wel. So, soms is een concert gewoon een beetje saai. Maar dan komt er weer één, één moment waarvoor je denkt... Oh, moeilijk, ja, ik, je ik ben hiervoor gekomen. Ja. Je vertelde mij net dat hij okay. nu... Dezelfde setlist dan. Het meer, maar dat vind ik ja. wel jammer, want als ik nu morgen overmorgen weer zou gaan en ik zou twee avonden dezelfde Lieke horen zou ik daar echt van balen. Ja, maar het is wel een, helemaal een hele mooie, mooie setlist. Dat is wel weer het. Jij hebt maar één moment nodig als ik het goed hoor. Nou ja, één ja, Bob Dylan-moment. Dat moment is dan ook wel zo grandioos. Dat het, weet je wel. Even een fragment van jouw favoriete Dylan-trek en dat is Not Dark Yet. Ja. Toevallig. Ook die van jou? Ja, van later weet I was born here and I'll die here. Against my will. I know it looks like I'm moving. But I'm standing still. Every nerve in my body is so... Mark, je keert helemaal in jezelf als je luistert naar dit nummer. Wat, wat, wat doet het met je? Ja, het is fantastisch. Die, die tekst, maar ook de muzikanten, hoe ze spelen. En de, alles, alles eraan is goed. Ja. Ja. En Tim, jij daar net is ook mijn favoriet. Nou, ik ken uh, Jimmy LaFave, dat is ook een singer-songwriter... die het een keer helemaal heeft gecoverd. En uh, ik hoorde hem het live toen en toen pas hoorde ik hoe mooi het liedje echt was. Ik heb niet zo heel veel naar die plaat geluisterd, heel eerlijk bekennen. Maar toen ik dat hoorde uh, van, van die artiest back and back gaan luisteren... en uh, het nummer zeer gaan waarderen. Maar jullie zijn zelf zingers, songwriters. Waarom is, wat maakt dit nou tot een mooi nummer? Ja, Leg het eens dus uit. De melodielijnen, de melodie, de tekst, de combinatie ervan. Ook, ja, Het is gewoon een heel sterk liedje. Yeah. It's not dark yet, daar heeft er hang in mijn hoofd. En hij heeft meestal een goede muzikant. Ja, hij heeft hele goede... Ja. Kijk, Armand dat... gaat nu van de positieve kant. Ja, ja. maar dat is ook live. <laughs> dat is ook live oh, nee, nee, I love Bob Dylan. Ook eh? toch wel. oh en Northcourt. Ook al pikt hij af en toe. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. maar daar hebben we het verweer van. Maar dit hebben we allemaal gedaan. Nee. Ik ah, ja, bedoel, uh, Chris Kitsloversen heeft een liedje. Here we go on stealing each other's songs. Improvisatie komt niet uit het niets, weet je wel. die alles ook kwaliteit. Ja, ik ja. geeft ja. ja. even tegen, wie, nee, ja, zoals dat heet nee. tegen Armand. Uh, Ar uh, Ar no, nee, ik zat nog aan Nooit daar. Oh, ja, okay. ja, ja, ja. ja. oh, dus dat is ook 17 jaar oud. Hè. Ja, maar even, uh, de, ja. het is dat wel of geen plagiaat. Ik wat Ar ja. Ar Armand eerder zei. Nee, er is heel veel plagiaat uh, in, in deze muziek. Mensen ja. neemt heel veel van elkaar over. En dat ja. heeft hij dan van begin af aan gedaan. Ja, hij vertelt het ook in de Chronicles. Mm -hmm. he, en dat is hij ook eerlijk over. over. Maar dat doet hij ook met zijn ja. schilderijen die, die schildert. Ja. Hij schildert die ja. postkaarten na. Ja. Ja, ja, maar maar is... bent, u, bent u nou, uh, meneer uh, Reus, bent u nou zo'n fan van Bob Dylan? In de zin van dat het een soort, en dat bedoel ik niet negatief, een soort goeroe is, een man die nee, alles wat nee. hij doet dat hij zegt belangrijk nee. man. Ja, dat wil ik niet. Ik... Nee, nee voor, voor mij is uh, belangrijk uh, de stem, de manier waarop hij zingt, uh, de dictie. En uh, de timing. Ik, ja, het spreekt mij gewoon ontzettend aan. En hoe komt, het u hoe komt u dat verzamelen? Dat, ja, alles verzamelen? Hoe komt verzamelen dat? zit in mijn bloed. <lacht> Want er ligt hier een heleboel uh, voor u op tafel. Noemen ze wat, ja, noem eens wat dingen had, die bijzondere er Bijzondere spullen. Ik heb een ja, paar, uh, uh, ja, ja, Ja, ik heb voor mijn medewerker aan dit album heb een uh, gesigneerde plaat gekregen. Kijk aan. Okay. Uh, en ja, Too Ari staat erop. Nou. Dus hij heeft mijn naam geschreven. Mooi, ik kan het niet. Dit is wow. een exemplaar van de eerste OP en ja. er staat een sticker op: A New Star en Columbia Records. En het is een promo, dus het is een van de eerste 500 Dylan-platen... die ooit gepest is. Tim, wat zit er in de collectie van Arie wat jij wel ja, zou willen hebben? Ik vind hebben? die foto heel erg mooi. Wat voor foto is het beschrijving? Het is een foto gemaakt door Daniel Kramer... en die was eigenlijk bedoeld voor de cover van dit boek. Het eerste boek wat Bob Dylan uitgebracht heeft. En daar is ja. En het zou eerst in 1966 worden uitgebracht. En dat is toen niet doorgegaan omdat hij een motorongeluk kreeg. En alles wat gaande was stop heeft gezet. Mm -hmm. Dus hij zou nog weer op tournee gaan. Er zou een tv-show komen. er zou een boek uitkomen. Hij heeft alles stopgezet. Hij was behoorlijk over de rooien, Ook door drugsgebruik. En is toen finaal volledig afgekikt. En heeft zich teruggetrokken met zijn gezin in Woodstock. Ja. En ja. toen uh, is hij weer op de rit gekomen kun je wel zeggen. Pre precies, yeah. hij maakte elk jaar gewoon een plaat die dan uitgebracht werd. Maar hij trad nauwelijks live op. Nee. Een keer bij een gelegenheid, ja. zoals Bangladesh-concert. Ah, ja. Hij is pas in 1974 weer echt op de hij was echt, Hij was echt zoek, hè? Ja, we In de pers ja. ook, weet ja, je wel. Ja. Ja. Ja, Mark, ja. wanneer ben jij aangehaakt bij Dylan? Weet je ja, dat toen of? Time Out of Mind. Ja, ik, ik, ik, ik kende wel natuurlijk liedjes en het werd thuis al gedraaid. En toen ik negen was, nee, nou dertien was ik. Toen. toen Time Out of Mind uitkwam en toen op de eerste dag gekocht. En sindsdien uh, ben, verkocht. ben ik helemaal verkocht. Ja, ja. En Tim, hoe is dat voor jou? Uh, blond en blond. Dus, ja. Dat hoorde ik toen ik, nou, ik denk, of het jaar of elf of twaalf was. vond ik hem magisch. Het was zo gek geluid. Ik had het nooit eerder gehoord. het is, ja. een, het is, een, het leek is gewoon een heel orkestachtige... Uh, ork ja. blazers en alles zat erop. Ja. En het was een... Ja, het, is, het is heel nieuws voor mij. Ik had het nooit eerder gehoord. Dan ben ik echt verslaafd aan geweest. In die plaat. En, en kunnen we terug horen in jouw muziek? Dat je beïnvloed bent door, door Dylan? Nou, ik, denk, ik, ik hou heel veel inspiratie overal vandaan. Het is ook wel een beetje Bob Dylan. Ja. Ik hoop het. Ja. Ja. Maar heeft hij nou een plaat ja. gemaakt... En is, Lou Reed is overleden, hè? met Velvet Underground. Die eerste plaat Velvet Underground, Nico en Lou Reed. Ze zeggen altijd met Sergeant Pepper... een heel invloedrijke uh, plaat op popmuziek. Is dat blot on the Tracks of Blond on Blond? Wat, wat is Blond nou de, de invloedrijke plaat van Bob Dylan op de popmuziek? Blond on Blond, Blond, absoluut, Blond? ja. ja, Ik, ja, ja. En, maar er is nog een ander leuk verhaal over Lou Reed. Dylan heeft een keer de muziek van Sweet Jane gebruikt... voor een nummer van hem. Toen werd aan Lou Reed gevraagd... Van, uh, moet hij daar uh, niet voor betalen... Het is een van. Ik heb ook niet hoeveel betalen waar ik het vandaan heb gekregen. <laughs> ja, Hoe lang moet hij nou doorgaan met optreden? Wat vinden jullie? Als hij, uh, Tot hij eraf valt. Ja. Er ja, ja, ja. Ja, ja. Als, als hij er geen zin ah, ja, meer heeft, ja, moet hij lekker een, stoppen. Er is een padstelling ja. ontstaan. En dat is? Dylan blijft optreden, zolang er publiek komt. En het publiek gaat zolang hij blijft optreden. Ja, Goed, ik maak even bekend wie het album gewonnen heeft. Dat is Erik Uiterlinde, gewoon omdat ik hem geweldig vind schrijft. Hij Eén keer naar zijn concert geweest. Kippenvel als ik eraan terugdenk. En daarom durf ik er niet meer naartoe. Goed, hij krijgt het album. Het is uh, tijd voor onze dichter bij de dag. Vandaag staat Hans Merik. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd naar je gedicht. Um, en dat gaat als volgt. En moeder, stelt maar één eis. Ik maak onderscheid tussen grommende honden en schoothondjes. Mijn oor scheidt zenders, zangeressen en wie de tijd veranderde. Goden, uitgevers. Vier en een half jaar strijd tegen leugens, domheid en lafheid. Zou het dom zijn dat niet te willen lezen? Wie niet horen wil, moet voelen, zei de goede Sint. Ik zou objectief moeten zijn naar de wereld. Maar ik ben het niet. Ik discrimineer mijn eigen land. Als ik s'nachts in mijn bed lig... Donkere mannen die zich met een zak op hun schouder mijn schoorsteen in laten zakken. Wie ingeënt is en wie daarvan niet durven weten. Ook als ik op Schiphol op mijn kinderen wacht. Hopelijk passen ze alle vijf in mijn armen. Dankjewel, Hans. Ik hoorde diverse onderdelen van de uitzending terugkomen in jouw gedicht. Dit is later terug te lezen op onze website. Dit is de dag. Nu. En wij danken onze gasten: Sizan Tankaya, Wim Berkelaar, Henk Bleker, Klaas Drupzeen... Toné, Renier van Kote, Arie de Reus, Mark Lotterman, Tim Knol en Armand. En voor de muziek Mineshu. En zometeen de Villa, Villa Vipiero, Ger Jochoms. Goedemiddag. Elsbeth, hi. Wat gaan jullie doen? Volgende week is het precies 100 jaar geleden... dat Nederland begon aan zijn eerste vredesmissie. En dat was in Albanië, 1913 dus. Dat land toonde toen echt heel veel trekken van Afghanistan. Behalve dat, maar dat weten we nu natuurlijk... dat toen de Eerste Wereldoorlog op de roer lag. Edwin Ruis die schreef daar een boek over. En misschien hadden we dat moeten lezen... Hadden we dat moeten lezen voor we naar Afghanistan gingen. Erik Ruis dus, of ik bedoel Edwin Ruis... over onze eerste vredesmissie in Albanië... zometeen in de villa... Is Radio e. Het is half vier. Hier is Renate Evers met het NMS-journaal. De omsingeling van het Van der Valk Hotel in Vught is voorbij. Sinds vanochtend zocht een grote politiemacht naar een waarschijnlijk gewapende man. Maar hij is niet in of rond het hotel gevonden. Surveillerende agenten zagen de man vanochtend rijden en daarop begon de zoekactie. De Hoge Raad moet de Nijmeegse scooterzaak laten overdoen... zo staat in een advies aan het Hoogste Rechtscollege. Twee jongens die een overval wilden plegen... reden in 2010 een voetganger dood. Maar omdat niet kon worden vastgesteld wie de scooter bestuurde... werden ze niet veroordeeld voor de dood van de voetganger. De Rabobank moet bijna 800 miljoen euro betalen voor het manipuleren van belangrijke rentetarieven. Minister Dijsselbloem noemt het terecht dat de boete is opgelegd voor wat hij noemt schaamteloze fraude. In verband met de affaire is Rabotopman Moerland per direct opgestapt. En de reisorganisatie Isropa heeft uitstel van betalingen aangevraagd. Isropa was specialist in reizen naar het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Cyprus en Turkije. Maar door de schuldencrisis, de onrust in diverse landen en het faillissement van oad reizen kan Isropa het hoofd niet meer boven water houden. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. U hoorde het net in het nieuws en natuurlijk gaat ons economiepanel klinkende munten er ook over hebben. De Rabobank, de topman, stapt per direct op vanwege het rentefraudeschandaal. En er is een megaboete in het vooruitzicht voor de bank. Maar we gaan het ook hebben over het feit dat een vast arbeidscontract onbetaalbaar wordt. En dat de Nederlandse bank nog niet af is van de DSB-affaire. Dat allemaal na vier uur. Honderd jaar geleden leidde Nederland de eerste vredesmissie in de wereld. In 1913 gingen Nederlandse officieren naar het net onafhankelijk geworden Albanië... om een politiemacht op te zetten. Waar hebben we dat meer gehoord? Over die eerste missie en de parallellen met nu... praten wij met historicus Edwin Ruijs, die er een smakelijk boek over heeft geschreven. En uw reacties zijn natuurlijk als altijd welkom... via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Egyptische rechters trekken zich terug uit het proces tegen de leiders van de moslimbroederschap. Ze voelen zich geïntimideerd door het regime. Uh, correspondent Annabel van den Berg in Cairo, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is hier aan de hand? Ja, wel volgende week op 4 november start het proces tegen onder andere Mursi en nog 14 andere islamisten. Omdat zij worden beschuldigd van het aanzetten tot geweld en moord. En de rechter die die zaken moeten voorzitten, die zeggen: van: Kijk, wij willen ons daar niet meer in mengen, want er is opgeroepen tot massaal protest op de straten. En men is bang natuurlijk dat ze gemunt zullen hebben tegen de rechter die die uitspraken zal doen. Zijn zij dus bang voor eigen lijf en leden? Of is dit een openlijk protest eigenlijk voor het eerst van hun kant tegen generaal Sisi? Nee, het is zeker geen openlijk protest tegen generaal Sisi, omdat ze eigenlijk ook geen um, echte verklaring hebben gegeven waarom ze niet meer willen deelnemen aan die rechtszaak. Wat ze wel hebben gezegd is dat ze zich oncomfortabel voelen bij de situatie. Dus het is veel eer uit angst voor hun eigen leven, voor hun eigen job dat we nu afstand nemen van de hele situatie. Ja, het proces wordt gevoerd in de torah gevangenis uh, Waarom wil het regime dat? En zit daar iets van de ongemakkelijkheid ook bij die rechters? Ja, wel, het is zo. De torah gevangenis is eigenlijk de belangrijkste gevangenis van Egypte... en de, de bekendste gevangenis ook. Dus het is zeker symbolisch. Het is ook um, de gevangenis waar Mubarak een tijd lang gevangen is gehouden. Dus het is een beetje een symbool van... kijk, Mubarak is nu vrij en Morsi komt er nu in de plaats. En daar gaat, het, gaat de rechtszaak doorgaan. Dus het is vooral symbolisch. Nu, de angst van de rechters, dat komt vooral omdat ze eigenlijk welke uitspraak ze ook doen... ...altijd een beetje de dupe zullen zijn van die, van die uitspraak. Want als ze naar het leger luisteren en het regime luisteren... ...dan krijgen ze het kamp van Moertie tegen zich. Kiezen ze voor de kamp van Moertie, ja, dan krijgen ze natuurlijk het leger tegen zich. Dus sowieso welke uitspraak ze ook doen... Het zal voor hen sowieso niet echt heel makkelijk zijn. Ja, uh, wat zal er nu gaan gebeuren? Worden er uh, al Sisi, uh, generaal al Sisi getrouwe rechters aangetrokken? Ja, daar lijkt het wel op. Hè. Wie, wie nu uiteindelijk de rechter zal zijn voor het proces dat start op 4 november, dat weten we nog niet. Maar het lijkt er wel heel sterk op dat het rechtssysteem inderdaad ingepluisterd wordt door het regime. Het interimregime enerzijds en anderzijds door het leger, dus ook CC. Dus het, het lijkt er wel op dat de rechter die de zaak zal voorzetten, zeker banden zal hebben met CC en met de regering. Precies, dat betekent dat ze dus al ver veroordeeld zijn. Dat, dat, is inderdaad, dat lijkt erop dat ze inderdaad al veroordeeld zijn en dat is ook net... Die reden waarom de mensen terug massaal op straat willen komen en willen demonstreren tegen die rechtszaken. Oké, okay, Annabel van den Berg uit Cairo, dankjewel. Pst.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 Onze correspondenten onderzoeken deze week... wat er her en der op de wereld gebeurt met afval. Gisteren hoorden we dat in Bhutan de enorme toename van afval... vooral een kans is voor ondernemende geesten. En we blijven vandaag in Azië, in Indonesië. Daar werken en wonen hele gemeenschappen bovenop vuilnisbelten. Met de auto de vuilnisbelt op. Hier is water. En de chauffeur vertelt dat voorheen hier een uh, meertje lag met rijstvelden. En dat we nu eigenlijk op één grote vuilnisbelt rijden. Op zo'n uh, 100 hectare grond, zeg maar. 100 voetbalvelden bij elkaar. Dat is de top van de berg. Hoe hoog zijn we nu? Ja, zo'n uh, 300 meter, vertelt de chauffeur. Is dat zo lang? Ga maar gewoon door het viezigheid heen. Gadverdamme. En boven op de berg... Waait het een beetje? En als ik naar beneden kijk in het dal, dan zie ik rijen lang vrachtwagens vol huisvuil die uit Jakarta komen. Hier worden elke dag zo'n 10 uh, Olympische zwembaden vol met huisvuil gestort. Allemaal vuilnisprikkers tegen de steile berghellingen op. Het zijn net maanmannetjes. Ze zijn helemaal ingepakt tegen de hitte. En ze graaien in het uh, versche. Vuilnis dat net is gestort. En alles wat bruikbaar is, stoppen ze in hun manden. Wat een leven, hè? Hallo, Bisa Tanya. Het is lunchtijd. Onder een zelfgespannen zeiltje zit hier een groepje vrouwen en mannen... een bakje rijst te eten. Slamat Makan. Ibu Darimana. Ze vragen een van de vrouwen. Waar komt u vandaan? Darimagla. Het komt helemaal uit het oosten van Java. Zo'n duizend kilometer rijden. Ik ga Waar ze haar drie kinderen en haar man heeft achtergelaten in de hoop meer geld te verdienen. Wat heeft u nu aan salaris? Nou, toch niet meer dan uh, 70 euro per maand. Maar ze zegt: ik heb geen andere keuze. We gaan weer verder met de auto. Ga moet Madura. Ja, ik moet tegen gaan schreeuwen, want uh, ik ben al één ronde door de vlieg en het plastic heen gegaan. Het doet niet weer. In het dal, in een uh, dorpje, zitten vrouwen letterlijk in het huisveld te graaien. Zakken vol met uh, smerigheid, waar ze bruikbaar plastic met hun blote handen uitgraaien. Allemaal vol met vliegen. En doe do look aan die Madura, Jouw Sekali. Hetzelfde verhaal hier uh, vertelt een uh, vrouw dat ze voor zo'n 70 euro. Per maand hier zit, is getrouwd, 25 jaar oud, twee kleine kinderen. Ze zit hier um, 51 weken in het stinkende huisvel. Een week per jaar mag ze naar huis, maar de kleintjes van twee en vier, zegt ze, die kennen hun moeder niet meer. En die mana, tingalse krang, oh die is Roemadisana. Het is, het is bijna niet te geloven. En dan zetten ze elkaar onderling ook nog eens af. Die vrouwen durven niet elke ochtend omhoog te klimmen de berg op. Dus die mannen willen dat wel voor ze doen. Die storten hier het huis wel. Maar dan moeten ze wel 15 roepies. Dat is zo'n euro per kilo voor betalen. Maar zelf verdienen ze niet meer dan 2 euro voor één kilo plastic. En een van die vrouwen wijst achter zich naar een krotje. Ze zegt dan moet ik ook nog eens zo'n honderdduizend roepies... Zo'n 8 euro per maand voor betalen. Ik zit echt helemaal onder de stront vliegen. Terima kasih, ibu. Godverdamme, wat smerig hier. En toch nog een uh, lichtpuntje hier. Op de vuilnisbelt. Is er is school gekomen. Voor alle kinderen van uh, alle vuilnisprikkers. En het is Samoa gratis natuurlijk aan Kita gratis, die van De directeur van de school vertelt dat het gratis is. En dat hij hoopt dat met het onderwijs in ieder geval de kinderen straks hun toekomst kunnen verbeteren. En er is ook een middelbare school. Dus vraag aan een van die meisjes. En waarom waarom? Armilla. Ze vertelt dat ze Armilla heet, bijna 17 jaar oud. Wat is nou jouw droom? Ja, uh, cita is Dat een succes. <laughs> Dat de school afmaken, zegt ze, de beste zijn en vooral succes in mijn leven hebben. En dan zo snel mogelijk van deze vuilnisbelt vandaan. Ja, ik snap het. Leven op een vuilnisbelt, dat mag je eigenlijk niemand aandoen. Dat was een bijdrage van Wilma van der Maten. En morgen gaan we naar Barcelona. En daar maken ze van afval ontzettend mooie hippe tassen. Honderd jaar geleden ging Nederland voor het eerst op vredesmissie. Begin november 1913 vertrokken 17 officieren naar Albanië... om daar een gendarmekorps op te richten. Het schijnt dat een van de redenen om Nederland daarvoor te vragen was... dat wij zo krachtdadig in het opstandige adje hadden opgetreden. Historicus Edwin Ruijs verdiept zich erin en schreef een boek... dat morgen verschijnt. Vechtmissie, Nederlandse militairen in Albanië, 1913-1914. En Edwin Ruijs is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Het waren vijf maanden, hè? Ja. Ja, kort maar krachtig. Kort maar, maar krachtig zeker, want er vloeide veel bloed. Ja, ja nee, er, uh, de, het was uh, inderdaad al vrij gauw duidelijk... dat het, uh, dat het een, uh, wat we nu noemen, ja. een vechtmissie ging worden. Ja. Nou, laten we, laten we fijn uh, over de details en de bloedige daar zo meteen hebben. Eerst ja. even de context schetsen. Hoe was de situatie politiek en, en, en qua strijd in Albanië 1913? Nou, je hebt eerst in 1912 uh, de Eerste Balkanoorlog uh, gehad. Uh, waarin de, de Zuid-Slavische uh, uh, uh, Balkanlanden het Osmaanse Rijk hebben, hebben de teruggedreven. Turken. De Turken hebben teruggedreven. Um, waardoor Albanië, zeg maar, werd afgesneden van, van Istanbul. Um, dus de Albanese besluiten dan om uh, hun eigen onafhankelijkheid uit te roepen om zo te voorkomen dat ze een provincie van Servië of Griekenland gaan worden. Hm. En uh, die onafhankelijkheid die wordt gesteund door een aantal groot-Europese landen. De grootmachten en, toen, hè? De grootmachten ja. toen, dat, dat waren er zes. En, um, en waarvan regionaal natuurlijk het Habsburgse Rijk... oftewel Oostenrijk-Hongarije hm -hmm. het, uh, het belangrijkste was. Waarom hadden die andere landen daar zo belangrijk om dat te vinden? Zo'n onbetekend landje. Ja, nou het ligt, het ligt nogal erg, erg strategisch. Het ligt uh, aan het begin of het einde van de Adriatische Zee. Um, um, hè, dus het kan de Adriatische Zee afsluiten. En dan is het ook vooral dus belangrijk voor Oostenrijk-Hongarije. Want stel nou dat het vijandige Servië in 1913 Albanië verovert, dan kunnen ze heel makkelijk de Oostenrijkse marine... Um, uit de Middellandse Zee weghouden. Ja, ja dus altijd de toegang tot de okay. zee. Altijd ja. weer een reden. Oké, okay, dus die, die grootmachten in Europa, daar is ve veel aan gelegen... dat, dat Albanië... In inderdaad onafhankelijk, in elk van niet in handen van een van de anderen komt. Ja. En dan wenden ze zich vanzelfsprekend tot Nederland. Hoe, komen, hoe, hoe komt ja. Nederland hierbij? Hoe komen ze daarbij? Nou ja, ze hebben, ze, die, die zes grote mogendheden zijn het onderling natuurlijk ook niet met elkaar eens. We hebben het over 1913, dus we weten wat er in het jaar daarop gaat gebeuren. Zeker. En uh, die besluiten dus eigenlijk dat Albanië een neutraal land moet worden. Dus op het moment dat je dan op zoek gaat naar iemand... om een gendarmerie op poten te zetten... of bijvoorbeeld het leger te trainen... dan moet dat ook door een ander neutraal land gebeuren. En uh, daarom dachten de grote machten uh, in eerste instantie aan Zweden. Maar de Zweden hadden er niet zoveel zin aan. Dus uh, toen kwamen ze in tweede instantie bij Nederland terecht. En Nederland had er wel zin in? Uh, nou ja... was dat. Uh, sorry? gemengde gevoelens waren daarover, ja, ja, toch? Ja, er waren wat gemengde gevoelens over. Laat ik zo zeggen dat dat, dat zoek om mee te doen... dat kwam op een wat ongelukkig moment. Um, um, de regering was al demissionair. Hè, er waren verkiezingen geweest. Um, um, de zittende regering uh, heeft de verkiezingen verloren. Um, maar die neemt nog wel op de val... Reep die opdracht aan. En de daaropvolgende regering... van Pieter Korts van der Linden... Die, uh, ja, die is wat minder enthousiast... Uh, uh, over, over het, uh, het project. En um, ja, die gaan er nog wat over nadenken... Die twijfelen wat. En die besluiten dan uiteindelijk wel onder uh, internationale druk... om in ieder geval een verkenningsmissie te beginnen. Mm. En die begon in uh, november... 1913. Speelde op de achtergrond ook, uh, wat nu weer naar die missie in Mali speelt... Ja. een soort uh, pre prestige-kwestie uh, voor het Nederlandse leger? Oh, absoluut. absoluut dat is, Achteraf is dat uh, de hoofdreden geweest. Um, je moet ervan uitgaan dat in 1913 iedereen... Ja, er hangt wat in de lucht. Hè. De Eerste Wereldoorlog komt niet als een donderslag bij mm -hmm. de hemel. Ja. Het, het is alleen de vraag wanneer, wanneer begint het. En um, um, Nederland uh, voelt dus ook de behoefte om ja, het prestige van zijn leger wat op te poetsen. Hè? Om hmm. in ieder geval onze buurlanden te laten zien... dat onze officieren ook niet voor de poes zijn. En daar is dit een prachtige uh, ja. gelegenheid voor. Enfin, ze, gaan naar een ze doen een verkenningsmissie. Wat treffen ze aan? Nou, uh, wie, wie ging er daarheen trouwens? Even de Nederlandse hoofdvolspeler ja, schetsen. Nou, in eerste instantie, als we het hebben over november... dan gaan eerst de twee uh, leiders erheen. Dat zijn kolonel, later generaal de Veer... en uh, overste Lodewijk Thompson. Ja, en um, um, althans overste in Albanië. Um, um, en die, ja, die gaan op reis door het binnenland. En die treffen daar een land dat ja, eigenlijk nauwelijks ontwikkeld is. Uh, een stukje middeleeuwen in het midden van Europa. Mm -hmm. um, waar geen, geen wegen zijn, alleen paadjes waar je zelf verplaatst uh, te voet of uh, op, een, uh, op een ezel. En hoe en... zit het met de macht? En de macht daar ja, die is dus ook in handen van lokale clans. He, dat de, de macht Geen gaat centrale eigenlijk... overheid? Nee, er is nauwelijks een centrale overheid. Dat is ook destijds de Turken niet gelukt. He, de Albanezen ze wonen allemaal in, hun, in, hun, in de bergen. Het is een vrij bergachtig land. En uh, ja, de lokale heel billies, zou je kunnen zeggen, die hebben het daar voor het zeggen. Dus dat zien zij daar, hoe dat daar werkt. En dan begint ja. de eerste fout is al van de zes grote mogendheden. Die willen graag dat het onafhankelijk is... en vragen daarom ook het onafhankelijke Nederland. Maar zetten daar ondertussen wel ineens een Duitser als koning ja. neer. Ja. Dat is natuurlijk ja. ook vragen om ellende. Dat is ja. al een heel verkeerde start. Nou ja, dat is in die tijd eigenlijk wel, wel redelijk in de mode geweest. Want zodra een land onafhankelijk wordt... Hè, dan wordt het in ieder geval voor de Eerste Wereldoorlog... is het, ja. is het, is het, is het uh, goed gebruikt dat dat een koninkrijk wordt. Dat, dat er bij een... Servië komt In Servië gebeurde dat ook. En ja waar, waar kun je een heleboel vorsten vinden... die uh, werkloos met hun duimen zitten te draaien? Ja. Dat is natuurlijk in Duitsland. Ja. Ja. En het was een ook. achterneef van Willemina. Speelt ook ja. misschien een rol? Ja, nou, dat denk ik niet. Oh. Dat, dat, dat, maar, Wij uh, waren niet weinig trots. Hè, ah, nee, natuurlijk. <laughs> Hij, Hij was wel connected. Laten we het zo zeggen. Ja. Ja. Nee, okay. en, en, uh, zij zijn daar dan. De twee hoofdrolspelers van de Vier en Lodewijk Thompson... Die ja. Dit dus. Weten die dan op dat moment dat als ze daar inderdaad heen gaan dat dat niet een vredesmissie zal zijn. Dat moeten ze daar ontdekt hebben. Dat ja, dat niet kan kijk, het is voor hun vanaf het begin af aan al duidelijk... dat het een hele zware opdracht wordt. De VEER omschrijft het zelfs als een ongename, ongename opdracht, ongename klus. Um, en trouwens, dat etiket vredesmissie, dat, dat is iets... dat hebben wij er achteraf op geplakt. Hoe noemden uh, zij dat toen? In, in uh, voor hun, hun is woorden. het gewoon een militaire missie... of de Nederlandse missie in Albanië. Dat zijn mm. de termen die, die door hun gebruikt worden. En um, um, ja, nee, ze hebben wel heel snel door dat, dat, dat het heel moeilijk gaat worden. Alleen het hm. probleem is: van ja. Kijk, als je één keer aan zo'n verkenningsmissie bent begonnen. dan heb je je al zo gecommitteerd. dat je eigenlijk met, met goed fatsoende niet meer onderuit kan. Dus daarom besluiten ze uiteindelijk om. Uh, ja, ze dachten, shit, door te gaan. we zijn wel begonnen. maar nu moeten we doorbijten. Ja. Ja. dan even. Uh, de bedoeling was een uh, korps op te richten. Uh, van 5000 gendarmes. Ja. verdeeld over vijf districten. Ja. Hoe pakten ze dat nou aan? Um... Nou ja, daar, daar, daar, daar, daar begint het probleem eigenlijk al een beetje. Dus, dus het idee was van: wij gaan op ons gemak eh, een, een, een, een gendarmeriekorps opzetten om binnenlandse orde te handhaven. Maar de omstandigheden zijn eigenlijk zo dat je dat niet op je gemak kunt doen. Dus ze moeten meteen al, eh, eh, want het begint in, in het zuiden van Albanië, komen allerlei Grieken in opstand. Die vinden dat ze bij Griekenland eh, gevoegd eh, moeten worden. En die beginnen een grill, ja. Um, um, dus er is dus een enorme behoefte om die, Alba, om die Albanese gendarmerie heel snel op poten te zetten. Hmm. Dus men begint eigenlijk maar Jan en Alleman die er zin aan heeft. Uh, hmm. En die over een eigen wapen beschikt. En als het even mee zit ook nog een paard heeft. Die uh, wordt in die gendarmerie aangenomen. Maar hoe werd er naar de Nederlanders gekeken? Want je kan wel zeggen we gaan er een gendarmerie op zetten. Maar er komen daar ineens mensen vanuit een totaal vreemd land. Een paar Nederlanders en die moeten daar met die Albanese. Die het allemaal ook al niet met elkaar eens zijn. Ja. Die, die moeten, daar moeten ze ineens leiding aan geven. Ja, die leiding. Dus, wordt toch niet zomaar geaccepteerd. Dat is, nee, dus dat is, dat is een prachtige uitdaging dan als je daar naar uitgezonden wordt. Nee, dat, dat, dat klopt. Um, um, kijk, om te beginnen kun je al niet met elkaar spreken. Dus je, je had daar eigenlijk een situatie die je kunt vergelijken met Oeroesgan. Uh, met dat, dat alle communicatie met de lokale bevolking verloopt via tolken. Via mm -hmm. ja, vertalers. En het is maar de vraag of, of die het ook goed begrijpen. Hè? Dus, het, dus het gaat van Nederlands naar school Frans. En van School-Frans weer naar een van de Albanese dialecten. Ja. Dus wat communicatie betreft, ja, dat gaat allemaal heel erg langzaam en stroef. En, ja. um, de ja. bedoeling was om uh, een vredige sfeer, atmosfeer te creëren, zodat dat Koninkrijk of dat land. Uh, moest dan eigenlijk ook een, het moest ook een Koninkrijk worden, onder ja. leiding van die Wilhelm Wiet. Ja. Um, omdat een Koningrijk te laten worden rustig. Ja. Nou, Dat gaat al vrij snel mis vanaf het begin. Wanneer wordt er voor het eerst gevochten en met wie? Um, het probleem begint met, uh, met de Grieken. Uh, de Grieken hebben in die Balkanoorlogen... Um, het begin, het de... probleem begint en eindigen met Grieken. Ja. Ja, ja, het zijn de, het zijn de Grieken militair. Ja, ja, precies. En um, um, Die Grieken hebben op een gegeven moment... de regio, regio Epirus veroverd. Alleen de noordelijke strook van die regio... dat, dat, dat is aan Albanië toegekend. En uh, ja, daar zijn ze het niet mee eens. Dus ze beginnen als het ware... Uh, een, een, een soort van guerrilla leger op te zetten. Maar dat is ook niet echt... een vreselijk spontaan leger. hoor. Dat, dat wordt door de Griekse regering... Uh, min of meer uh, opgezet, bewapend en getraind. En... Uh, ja, Die vertikken het om zich terug te trekken. Dus als op een gegeven moment die Nederlandse officieren met hun Albanese gendarmes aankomen, dan hebben ze zoiets dus van: uh, ja. wat doen jullie hier? Wij blijven ja. hier. Ja. Nou, op een gegeven moment trekt Grie Griekenland zich dan toch officieel terug. Maar die achtergebleven grilda's of comitatjes, zoals, uh, zoals ze worden genoemd, die, uh, die blijven actief. En ja. die gaan zich verzetten tegen, dat, uh, tegen die Albanese gendarmerie. Je beschrijft ergens een bloedbad. Dat, uh, dat klopt. Dat is, uh, dat is vlakbij de plaats Stepelene geweest. Um, en um, ja, de, nou ze op zich. Ja, bloedbaden op de Balkan, dat is schering en inslag. Dus, dus op zich, uh, he, daar wordt, wordt, wordt een Albanese dorpje uitgemoord. Vermoedelijk door, door het Griekse leger. Um, waar zo'n 230, 240 uh, mensen worden gedood. Die worden um, al dan wel niet in stukken gesneden, in, in, in putten gegooid en met, met kalk erover. En ja, die Nederlanders die ontdekken dat en uh, die kaarten dat aan. Um, maar goed, in de Balkonoorlogen he, zijn er ook al zoveel van soortgelijke bloedbaden. Baden geweest, dat de internationale gemeenschap zich niet nou, daar vreselijk... Daar wilde ik eens even heen. Langzaam maar zeker parallellen gaan trekken. Wat ja. we al even gedaan hebben naar nu. De Nederlanders zitten ja. daar. Er was toen helemaal geen sprake van een echte internationale gemeenschap georganiseerd. Er was geen Volkenbond, er was geen VN, er was helemaal nee. niks. Er waren toevallig een aantal machtige landen die ja. dachten wij regelen dit wel. Ja. Onder welke vlag zaten die Nederlanders daar eigenlijk? Onder de Waar vlag. moesten ze dit soort dingen bijvoorbeeld aankaarten? Ja, ja, nou, dat is onder heel, de Albanese vlag? Dat, dat is heel moeilijk. Um, um, want, want Kort van der Linde die heeft met oog op de Nederlandse neutraliteit... Heeft hij bedacht dat um, het beste is om die Nederlandse militairen te ontslaan... uit Nederlandse dienst. Dat is handig, want dan hoef je ook de Tweede Kamer niet om toestemming te vragen. Dus die mannen hebben met, met toestemming van koningin Wilhelmina... hebben ze ontslag genomen uit Nederlandse militaire dienst... om vervolgens in dienst te treden van Albanië zelf. Hm? Dus strikt genomen... En daar antwoorden ze ook aan? Daar antwoorden ze ook aan. Uh, natuurlijk aan de prins Soewied. Maar in eerste instantie ook aan een commissie... die is opgezet door de grote zes mogendheden... om hmm. Albanië te begeleiden. Oh, dus er was wel iets van er een soort georganiseerdheid... Iets... van die zes maar, landen. ook al wat je nu al ziet met de VN... is dat ze het natuurlijk met elkaar totaal oneens waren. Ja. Die zes landen. Dus, ja. dus de een zegt dit, de ander zegt dat. Ja. Ondertussen moeten die Nederlandse officieren... kunnen niet terugvallen op de Nederlandse regering. Dus die moeten hun eigen boontje... Doppen. Nou, nu uh, iedereen die zit, zit te luisteren, die zal onmiddellijk moeten denken, de hele tijd al, aan hm. Afghanistan. En wat ik nou niet begrijp is: er waren natuurlijk hele zware Engels-Afghaanse oorlogen geweest, nog niet eens zo lang daarvoor, hm. in de tweede helft van de 19e eeuw. Ja. Uh, dat is rampzalig verlopen, ja. precies dezelfde omstandigheden, krijgsheren, ellende. Ja. Um, Waar, moesten, zij, moesten zij niet denken aan die Afghaanse oorlog en, en de futiliteit van hun missie inzien? Nee, nee, nee. Kijk, het uitgangspunt was natuurlijk niet onsympathiek. Hè? We gaan daarheen om een hè, paramilitair politiekorps op te zetten, zoals ik noem maar wat de uh, Mounties in Canada of de Texas ja. Rangers. Mm -hmm. En die gaan dan binnenlands uh, al die clans en krijgsheren een beetje, een beetje onder controle houden. Um, um, dus hun insteek is ook niet echt zuiver militair geweest. Alleen, ja, omdat men de omstandigheden ter plekke niet goed heeft ingeschat... Um, uh, loopt dat dus al heel snel uit de nou, hand. Nou, die parallellen. Tot, ja. wat, als, als je dit, jouw boek leest... en, ja. en, en uh, horen wat je ons hier nu al allemaal vertelt... En zoals we weten trekken we nooit lessen uit de geschiedenis. Maar welke lessen had Nederland eigenlijk zo eenvoudig als maar wat kunnen trekken uit die allereerste missie waar ze aan mee heeft gedaan? Nou, Stap 1, dit soort missies heeft alleen maar zin als alle buurlanden ook mee willen doen. Dus je kunt wel zeggen van, we gaan een mooi stabiel Albanië opbouwen. Nee. Maar als Griekenland zoiets heeft van, nou daar hebben wij geen behoefte aan. Sterker nee. nog, we gaan het destabiliseren. En, en Servië denkt dat ook. En Montenegro wil ook. Niet aan beginnen als dat zo is. Niet, niet aan beginnen. En dat, dat zie je bijvoorbeeld ook aan Afghanistan. Daar is denk ik veel te weinig aandacht geschonken... aan de mening van een Pakistan of een mm -hmm. Iran. En op het moment dat je dus te maken hebt met interne onrust... en rebellenlegers. En die rebellenlegers die kunnen zich lekker terugtrekken achter een veilige grens. En jij moet dan stoppen. Ja, ja. Wat goed. Doe je dan? Lees dit boek, zou ik zeggen. We gaan naar het monument in Den Haag, Thompsonplein. Heel mooi monument van uh, Lodewijk Thompson. Ja, goed. Ja, de Eén van, van de leiders. Het boek. Ja. Vechtmissie. Nederlandse militairen in Albanië, 1913-1914... Het uh, ligt morgen in de winkels. Het is uitgegeven bij Just Publishers. En geschreven door Edwin Ruijs, historicus. Heel hartelijk bedankt. Ja, bedankt. En Vila VPRO zometeen na het nieuws terug met ons economiepanel Klinkende Munt. En daarin zullen we natuurlijk aandacht besteden aan al het nieuws rond Rabobank. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Esther Verheij, pro-VPRO sinds 1992. Omdat ik ga voor inhoud. Vrijdagavond van 7 tot 8. Manjarade, de grote groenteshow. Met chef Jonathan Carpathios over zijn kookboek Echt eten met de groenten van John. Jonah Freud kookt uit de groentenbijbel. En Nicolaas Klei kiest de fijnste wijnen bij de fijnste groentes. Luister naar Manjarade. Vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.